Undressed En 12 to 12. In room Je hoort ze op geen debuutalbum. I barely know her. Yes, a new I her. Luister nu op Spotify. Nu bij Dirk. Linda als kwark. Voor maar 1,49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 1 minuut over 8, Joost hier het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie. Goedenavond. Te beginnen in Utrecht. Daar is vanavond een deel van een sportcomplex ingestort, meldt de Veiligheidsregio. Het is dus niet duidelijk of er nog mensen binnen waren. Volgens een ooggetuige tegen RTL Nieuws zou iedereen veilig het pand hebben verlaten inmiddels. Over de oorzaak is nog niet veel bekend. En in het dorp Waspik in Brabant is het dak van een kassencomplex ingestort. Mogelijk heeft het gewicht van sneeuw op het dak de instorting veroorzaakt, denkt de veiligheidsregio daar. Raakte niemand gewond. Door het winterse weer begint op steeds meer plekken het strooizout op te raken. Onder andere in sint michielsgestel gestel in Brabant is dat het geval, hoor je bij de NOS. We hadden drie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 De Amerikaanse buitenlandminister gaat volgende week met Denemarken praten over Groenland. President Trump heeft de afgelopen tijd herhaald... dat hij Groenland graag wil overnemen om de strategische ligging. Amerika hoopt dat er een oplossing kan worden gevonden. En misschien wacht je al dagen op een pakketje. Door het weer wordt er natuurlijk amper wat bezorgd... maar misschien komt je pakje zondag wel. Normaal wordt er dan niet bezorgd... maar pakketbezorger DPD gaat het voor een keertje wel doen. Ze hebben door de sneeuw namelijk veel in te halen. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond is er kans op een winterse bui. De temperatuur ligt rond of net boven het vriespunt. Morgen is het zo goed als droog bij 1 tot 3 graden. Vertraging op de A7 Groningen-Herenveen tussen Industrieterrein Westpoort en Boerakker. 3 kilometer, 6 minuten vertraging. Joost Swinkels. De glazen bol van Wim van Helder gaat zo meteen open. Want wie denkt hij nou dat het verboden woord het meest gaat uitspreken? Hoor je zo.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 your music and the day that I die. Volgende week, dan gaat het gebeuren. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? Het verboden woord. In volle vaart zijn we onderweg naar een week die voor mij en mijn collega's... toch wel echt gezonde spanning en angst inboezemt. Volgende week, dan gaan we weer beginnen met het verboden woord. Hoor jij mij of een van mijn collega's het woord beetje uitspreken... druk dan op die grote rode knop in de Q-Music app. Kom je op de radio, win je 500 euro. Deze hele week doe ik voorspellingen met mijn collega's... want wie gaat het nou volgens hen het vaakst zeggen? Goedenavond, Wim van Elden. Trio Trio Luister, ik hoorde jou net Trio verboden woord zeggen... maar ik kan die rode Trio niet vinden. Nee, pas vanaf maandag. Pas vanaf vanaf maandag, dan is Trio er. Trio Trio Trio Trio Trio Hey Wim, wil je even wat grappigs horen? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik? Ja, maar, ja, ja. Gaat het over mezelf? Nee, ja, het gaat over oh. jou. Um, van Lan, een andere collega. Afgelopen maandag sprak ik namelijk Marieke Elzega. En ja? zij zei het volgende: ja, Weet je wie ik denk dat het het beste gaat doen? Ik vond het namelijk heel gecontroleerd vanmorgen. Dit? Dat is Wim. Oh, Wim? Wim. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een hele gecontroleerde uh, ja. radio-DJ. Die, ja. die heeft gewoon echt onder de knie. En die weet wat hij gaat vertellen. En die gaat van A naar B in zijn verhaal. En daar gaat niet van A. Een beetje. Kijk eens, weer van Helder. Ah, nou, nou, wat mooi. Ik was eerlijk gezegd echt een beetje bang dat je iets, iets had... waarmee ik weer uh, mezelf voor de kop ging slaan. Want ik heb, ik heb me zo vergist in... Ik dacht maandagochtend toen we hoorden dat het woord beetje zou zijn. Toen mijn eerste reactie was van... Ah, maar dit is wel te doen. Dit komt wel goed. Nou, ik, uh, er is geturfd de afgelopen dagen. Maar ik zeg het zo vaak. Het is echt verschrikkelijk. Hoe vaak heb je het de afgelopen dagen al gezegd? Wat is jou verteld? Uh, nou de laatste keer wat ik hoorde was dat het 15 keer was. 15 keer, nee. oké. Okay. Nou, dan valt ja. het nog mee bij Domin. die had het vanavond 29 keer gezegd in zijn middagshow. Niet! <laughs> ja. Ja. ja. Oh, uh, maar weet je wat ik dus lastig vind? Ik weet ook niet meer wie, wie je hoe, zeg maar, moet ranken. Het, het wisselt per dag. Ja. De ene dag zeg je het gewoon echt veel vaker dan de andere. Maar zullen we een kleine voorspelling doen, uh, Wim? Ja, dat wil ik wel doen. Oké, okay, nou kijk, Marieke denkt bijvoorbeeld dat Mattie het het vaakst gaat zeggen. Judith en Lars denken dat ik het het vaakst gaat zeggen. En Domien zegt dat hij het het vaakst gaat zeggen. Maar hem boeit het niet. Dat is zijn houding. <lacht> dus ja, goh, wat kan ik voor jou opschrijven? Wie denk jij dat het het vaakst gaat zeggen, het woord beetje, volgende week? Ja, wel een beetje met pijn... Oh, nou zeg ik het zelf weer. Ja, ja. <lacht> en daar gaat het dus mis. <lacht> toch, ja, dit is het. Dit is het. Uh, ja, toch met pijn in het hart... Uh, want Marieke heeft net zulke mooie woorden over mij gesproken... maar ik verwacht toch dat Marieke het meest nat gaat volgende week. Oké okay dan, oké okay dan. En waarom denk je dat? Ja, omdat Marieke juist... Ja, ja, je gooit een kwartje in en dan gaat ze. Ja. En, uh, en er komt soms... Uh, ja, als die eenmaal gaat, dan gaat ze. En ja, dan, hoe, hoe, hoe meer er in de waterval zit... ja, hoe groter de kans dat er ook een paar keer een woordbeetje tussen zit. Hoe vaak gaat ze het zeggen dan? Ja. Uh, een keer of 22? 22 keer, dat zou sowieso een uh, record zijn. Want dan heb je in ieder geval meer dan Mattie Valk. Ja, dat, is, eigenlijk, dat zou wel heel erg zijn eigenlijk. Ja. Maar ik zet toch hoog in. 11.000 euro te winnen dan in de ochtend zo, <laughs> ja. zou wel lekker zijn. Ja. Hey, en, en wat denk je over jezelf, Wim? Even los van de momenten dat je er dus niet op let en het dan toch uitspreekt. Volgende week dan ga je er natuurlijk wel op letten, althans, daar ga ik vanuit. Ja. Hoe vaak ga je het zeggen? Oeh. Ja, ik vind het echt lastig. Ik denk dat ik een beetje, ik denk niet dat ik, ik zal niet bovenaan de Wall of Shame staan. Nee. Maar ik heb de, de, de vorige editie heb ik het heel lang volgehouden om helemaal onderaan te staan. Ja. Uh, maar dat, dat nou, dat was gewoon voor elke dag. Ik werd gewoon helemaal gek in mijn hoofd. Ik ik kon gewoon aan de zuurstof aan het eind van het programma. Ja. Ik wist ook niet meer hoe ik moest praten. Ik ging gewoon haperen, überhaupt. Omdat ik het geen enkel woord meer durfde uit te spreken. Maar ik, ja, omdat ik toch mezelf best wel heel vaak betrap op het verboden woord. Denk ik dat ik ergens dan. Ergens halverwege. Dus dat zou dan rond de tien keer of zo zijn. Misschien keer. Oké, oké. Okay. Okay, okay. ja. Kijk, je zei het net bijvoorbeeld ook al in. Ik denk dat ik een beetje. Dus daar ja. zat hij ook alweer in. Ja, heb ik het nu ja. net gezegd zonder dat ik het door Ja, ja en die, in, de, in dat stukje tekst wat je net was... Daar had je het ook alweer gezegd. Echt. Um, Wim, dankjewel voor jouw suggestie. Dankjewel voor jouw voorspelling. Ik wens jou heel veel sterkte. Want ik denk dat jij jezelf een klein beetje onderschat, jongen. <lacht> Dit wordt zo'n heftige week. Oh, het wordt zo'n lange week. Maar ook zo'n leuke week als je aan het luisteren bent. Hoor je Zeker. ons dat verboden woord uitspreken? Druk dan op die knop in de Q Music App en pak 500 euro zodra je op de radio komt. Wimpie, succes, jongen. Zet hem op. Jij ook, Joost. Hoi. hoi. Nou Download maar vast die Q-music app, hoor. Het gaat gebeuren. Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost, here we go. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Ga maar vast fantaseren wat je met die 500 euro zou doen... want er is heel veel te winnen volgende week. Dit is de van de verrassing van 2025, hoor je zo, Tina Spyro die on this hill. na de beeps DJ Snake, but this let me love you. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream, smoking me. Persuading on a miracle On a miracle On a miracle Trek ze 2025. Sienna Spiral, Die On This Hill. lekker mee naar het nieuwe jaar. Gisteren in de avondshow hadden we het over een uh, gekke gewoonte. De gekke gewoonte van Cynthia. Zij moet, wanneer ze in bed ligt, minimaal nog twee à drie keer eruit. Om te kijken of de deuren wel dicht zitten. Uh, of die gekke gewoonte nou normaal is of niet. Uh, ga ik je zo meteen vertellen. Na een track die eigenlijk nooit verdwijnt van de dans Met de scoop. Dus Drop it. Drop it. forget it all. Scoop, drop it. Blijf zo tijdloos. Maakt niet uit hoe laat het is, waar je hem hoort wanneer je hem hoort. Geeft altijd een goed gevoel. Even over gekke gewoontes. Normaal, dat is normaal, man. Of niet. Lekker zo normaal. Soms betrap je jezelf erop en dat je denkt, hé, dat kan toch niet normaal zijn. Nou, in de avondshow kunnen we dat testen. Kunnen we dat toch een beetje proberen te testen. Aan de hand van een gekke gewoonte... mag jij zeggen of iets nou normaal of helemaal niet normaal is. Uh, bijvoorbeeld uh, Kitana. Zij draagt altijd slippers in de douche. Dat je dat op de camping doet, Allah. Maar ook thuis doet zij. Wordt niet helemaal normaal bevonden. Uh, nog een voorbeeld bijvoorbeeld van Dolores. Zij eet haar champignons rauw, Klinkt gek. Werd volkomen normaal bevonden. En uh, gisteren Cynthia. Wanneer ze dus in bed ligt... moet ze minimaal twee à drie keer uit bed... om te kijken of de deur wel echt dicht is. Dat werd normaal bevonden. Ben je nou ook in het bezit van een gekke gewoonte... en wil je, je aansluiten in dit rijtje? Ik weet dat je dat wil. Dan mag je je melden via de Q Music app. Als je geen gekke gewoonte hebt, geef vooral zometeen je mening. En ook Morgan Wallen, hoor je zo. Say, baby, nowadays, Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Joekie in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur. Gezelligste start van je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Chris Cross In Amsterdam. Q-Music voor deze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 Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer dikke Dekadeals. Haal jij zijn CEO eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekker. Deze? Deze met. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een senseo. Ja oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> Test hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Nu bij Markt. Blauwe bessen, schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. 18 plus speelt dus. Ja. Echt serieus? Oh. 7, 7, 7 oh, Wat een geld. 8, 1000. Tot verdikkelen. Ben jij de volgende postcode winnaar? Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland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 If you only wanna act like love is do For a night or two And sometimes in the morning go back to the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 The grace of the morning with the sun, I rise up all and I try again. So I get old when the rain. je in again morning. Normaal, dat is normaal, man. Of niet? Lekker zo, allemaal. Hey Marjolein, goedenavond. Hey, goedenavond. Hallo Marjolein. Uh, welkom in Normaal of niet. Is het met het schaamrood op de kaken dat je zo meteen deze gekke gewoonte aan de wereld gaat vertellen? Nou, om heel eerlijk te zijn, niet. Nee. Maar uh, ik vind het namelijk gewoon heel normaal. Maar met name mijn partner vindt het echt heel uh, ergelijk... dat ik dit doe. <laughs> Oh ja. <laughs> maar het zorgt nog niet voor een soort van me in de relatie, als ik het zo hoor. Nee, nee dat gelukkig niet, inderdaad. Okay, okay, okay. Het zorgt wel eens voor uh, irritaties op een moment, maar uh, ja. uh, nooit uh, voor uh, blijvend, uh, blijvende schade. Um, hij ligt dan wel eens te slapen, heb ik mij laten vertellen. Ja, klopt. Of nou ja, vaak is het dan zo, als hij echt al ligt te slapen slapen, dan doe ik het niet. Maar dan ben ik ook gelijk helemaal uit mijn routine. Dus dat vind ik dan helemaal niet, uh, niet fijn. Maar uh, wij gaan heel vaak tegelijk naar bed. En dan, en doe je dan het wel. Uh, ligt hij of nog met zijn telefoon in bed of hij ligt gewoon al zonder zijn telefoon zich klaar te maken voor de slaap. Dus wel met zijn ogen dicht, maar dan weet ik dat hij nog wakker is. En dan kan je het gewoon doen. Dan kan, nou, dan kan ik het gewoon doen, ja. Maar eigenlijk uh, liever niet, volgens uh, mijn partner Roodjan. Marjolein, vertel, wat is jouw gekke gewoonte? Wat doe jij? Nou, ik poets mijn tanden graag uh, zittend op of in bed. <lacht> maar waarom, liever? Waarom zou je dit nou toch weer doen? Nou, ik uh, had het net al even met je collega over. Ik ja. denk dat ik gewoon ook een beetje lui ben. Want ik zit gewoon graag. Ik, sta, ik hou niet zo van lang staan. Nee. En uh, ik heb een elektrisch tandenborstel. En dan zou je zeggen: Nou, dan doe je toch de klep van de wc naar beneden. Ga je ja. daarop zitten? Ja. Of op de badrand? Maar nee, ik uh, zit op bed. Ja, ik weet niet, ik vind het relaxed. Onze honden slapen ook in de slaapkamer. Misschien uh, nog even om naar ze te kijken of zo. Ik, ik kan er ook niet helemaal mijn vinger op leggen. Maar goed, anyways, ik vind het heel normaal om dat fijn te vinden. Maar mijn vriend, die kwam hier eigenlijk mee. Van joh, je moet uh, je opgeven door QMusic met die gekke gewoontes zal je zien dat het niet normaal is? Nou, daar gaan we achter komen. Kom maar door met je mening via de Cubic Cat. Um, is het normaal of niet om je tanden te poetsen al waar je in bed ligt? <lacht> ja, uh, we gaan het voor eens en voor altijd maar eens uitmaken. Um, de meningen van heel Nederland die komen nu binnen, Marjolein. De uitslag die gaat zometeen volgen. Ik ben heel benieuwd. Ook David Geller komt eraan naar Last Frequencies. That is Reality. The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 Gaan, gaan, gaan. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Lekker zo allemaal. Hey, Marjolein, goedenavond. Ah, ik ben ah. er nog. Ja, ben er je er nog. bent er nog. Je ja. bent er zeker nog. Uh, Marjolein, vertel nog één keer aan de rest van Nederland wat jouw gekke gewoonte, wat doe je? Ik voet uh, mijn tanden graag uh, zittend in of op bed. Zittend in of op bed? Um, omdat je gewoon, zoals je zelf zegt, een beetje lui bent. Ja, klopt. Ik zit uh, liever dan dat ik sta. Ja, en dan zou je kunnen denken, nou, je kunt op de badrand gaan zitten of op de wc. Uh, dat wil je allemaal niet. Je wil lekker naar je hondjes kijken uh, terwijl je in bed ligt. Ja, klopt. Inderdaad. En dan is een beetje de vraag, is het nou normaal of niet? Jij zegt zelf, ja, ik vind het doodnormaal. Ik vind het echt heel erg normaal. Jouw vriend, jouw man lief, die zegt, nee, vind ik niet normaal. Klopt. Discussie thuis, daar gaan we nu voor eens en wel altijd een einde aan maken. Vincent, ja. zeg dit. Nou, dit is niet normaal hoor. Tandenpoetsen op bed. Dat doe je gewoon in de badkamer. Precies. Um, even kijken. Nadia zegt nee, niet normaal. Anne Laurens zegt ja, eindelijk iemand die dat ook doet. Ik poets altijd mijn tanden in bed. Dan warm ik mijn bed en ben je een beetje op. scroll ik op mijn telefoon. Mijn tandpasta ligt al standaard op mijn nachtkastje. Uh, Robert die zegt dit is gek, want waar moet je dan weer heen lopen om um, uit te spugen? Johanna zegt nee, niet normaal. Alleen als het een camper of een caravan is. Ik denk niet dat je daarin woont. Nee, klopt. Nee, nee, nee, nee, okay. nou, uh, Brittany <laughs> zegt ver naar. af: tandenpoetsen in bed. Kelly zegt: Nou, dit is toch wel een van de raarste dingen die ik ooit heb gehoord. En Melissa zegt: Heel normaal. Ik zit ook lekker zacht op mijn bed tijdens het pand tandenpoetsen. Met als gevolg een extra lange poetsessie. Sydney zegt dit: Vanaf dag één had ik je verteld: de poetsen doe je in de wasbak. Niet normaal. Niet normaal. Je herkent de stem. Uh, nee, eigenlijk niet. Oh, Oké, okay, dat dacht ik, dat dacht ik. Uh, Marjolein, uh, we hebben alle ja's en nee's en voor's en tegen's bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Er is een uitslag. Ik hoop niet dat er ruzie ontstaat thuis. Marjolein, het is normaal. niet normaal. Het spijt, spijt, spijt me, het spijt me, het spijt me. Uh, ik had echt verwacht dat het normaal was. Ja, mijn ja. vriend zit natuurlijk helemaal uh, blij uh, in de hand het klappen ja. tegenover mij. Dat geloof ik, dat geloof ik. De grote vraag is nu die normaal is, ga je er iets aan veranderen? Nou, ik denk dat ik wel moet nu, ja. Ja, je moet nu wel. Uh, Marjolein, ja. dank je wel voor je gekke gewoonte. Tot later. <laughs> Joep, graag gedaan. Hoi. Fijne avond. Als je zelf in het bezit, van band, bezit bent van een gekke gewoonte, delen we vooral via de Q-music-app. Ik krijg geen lucht, alles is nieuw.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 en pauze. Nou, ik hoop dat ik volgende week ook een keer voel... dat het op pauze kan, maar het kan niet. Vanaf volgende week maandag het verboden wordt bij Q-Music... hoor je ons het woord beetje uitspreken. Druk dan op die knop in de Q-Music-app... kom je op de radio en je 500 euro eerder. Haalde ik al net al bij Wim van Helden, Marieke Elzera, Judith Eik, Lars Boelen, wat zij denken dat de uitslag gaat zijn. Wie gaat het nu het vaakst zeggen? Ik vraag het zometeen ook. aan Mena Barreveld. Nieuws van 9 uur, hoor je zo, Nathalie, goeie Goedenavond, zo het laatste nieuws uit Utrecht... waar eerder vanavond een deel van een sportcomplex instortte. En de dead end. Lady Gaga. Hoor je zo. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Joekie in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.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 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekprijsten.nl. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen of voor de klas te staan?